Goedemiddag, ik ben Bienbuis Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het coronavirus is waarschijnlijk van een vleermuis eerst op een ander dier overgedragen. En pas daarna hebben mensen het gekregen. Dat is de conclusie van onderzoekers die in China zijn om te bekijken hoe het virus is ontstaan. Het is onduidelijk welke dieren dan voor de besmetting bij mensen hebben gezorgd. Vissen, katten en nertsen worden genoemd als opties. Grote webwinkels als Coolblue, Bol.com en Koopje Deal houden je voor de gek, zegt de Consumentenbond. Ze doen net of je spullen voor veel minder dan de adviesprijs krijgt... Korting dus, maar eigenlijk zetten ze er een veel te hoge adviesprijs bij. En is die korting dus helemaal niet zo groot. Eigenlijk kun je die adviesprijzen gewoon beter helemaal negeren. Want uh, ja, die blijken gewoon veel te vaak niet te kloppen. Bij het coronaprotest op het museumplein in Amsterdam gisteren zijn 334 mensen aangehouden. Volgens de politie zijn ze een paar uur later ook allemaal weer vrijgelaten. De gemeente besloot het plein te laten ontruimen omdat het te druk was en mensen geen afstand hielden. En goed nieuws voor de Britten. Het is vandaag Happy Monday. De coronamaatregelen worden daar vanaf vandaag een beetje versoepeld. Want het gaat de goede kant op met de cijfers, zegt correspondent Tim de Wit. Vooral dankzij al die miljoenen vaccinaties zie je dat het aantal besmettingen drastisch is gedaald. Daalt ook Het aantal ziekenhuisopnames is echt gekelderd. Dus vandaar dat de regering nu ook wel durft te zeggen... we kunnen gaan beginnen met versoepelen. Britten mogen vanaf vandaag weer met zes mensen uit twee huishoudens buiten samenkomen. Ook de tennisbanen en voetbalvelden gaan weer voor iedereen open. Het weer. Het is zonnig en het wordt 14 tot 20 graden. Morgen is het nog wat lekkerder, dan kan het lokaal 22 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 FM. Met nu SFM luncht yeah.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 And yeah.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 Yeah High. I knew and there you were gone. That I was caught up in physical attraction.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 Ik ben leuk, ik rude, ik ben rude, ik Ik ben schade, ik ben tegen me aanstaan. ik was al lang op zoek naar dit. En ik was nog bezig met mij. Toen ik jou zag, en mijn vijf, nou ee, ee, toch tolema. Dit ga ga jouw ga jouw einde, nou ee, ze aan, nou ja, je hier zijn, ga. I've no, never Punt 9. Zie That's a friend of mine Just wash your mouth, baby, out of line